5 uur. Goedemiddag. Het Kier Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuidenkom. Goedemiddag, D66, CDA en VVD willen samen een minderheidskabinet vormen. Dat maakte D66-Ladiette zojuist bekend. Vandaag praten de partijen weer verder op dat landgoed in Hilversum... en daar gaf VVD-Ladiette Augustus vanmiddag op haar Insta al een update. Ik moet zeggen dat de sfeer ontzettend prettig is. gaat echt in goed overleg. Natuurlijk zijn we het niet over alles eens. Maar het ja, kan ook niet anders. We zijn drie hele verschillende partijen. Maar ik heb het gevoel dat we elkaar echt uh, goed vinden... Ja, dat betekent dus ook dat JA21 definitief niet bij die drie partijen aansluit. De VVD had dat graag gewild, maar D66 zag dat niet zitten. In Groningen zijn problemen op de weg door de sneeuw. Op sommige plekken zitten auto's vast in de sneeuw of ze zijn in de sloot gereden. Daarmee B vertelt er meer over bij de NOS. We zien inderdaad echt waar die sneeuw valt, begint het ook direct langzaam te rijden. De grote snelwegen zijn gelukkig nog wel open. Het zijn vooral wat N-wegen en binnendoorweggetjes waar nu file staat of waar de weg... Zelfs dicht is. De veiligheidsregio roept op om alleen op pad te gaan als je echt moet. De eigenaar van het afgebrande café in Zwitserland is opgepakt. Met oud en nieuw vielen daar 40 doden en tientallen gewonden. nadat er brand uitbrak door vuurwerk op champagneflessen. Het lijkt erop dat er te weinig vluchtwegen waren in het café. Ook was er al jarenlang geen controle geweest, terwijl dat wel moest. En goed nieuws vanaf Schiphol. KLM schapt voor morgen geen vluchten van en naar het vliegveld. Door de sneeuw werden de afgelopen dagen honderden vluchten geannuleerd. Zo'n 300.000 passagiers konden hierdoor niet volgens planning vliegen. Inmiddels is het grootste deel omgeboekt, meldt KLM. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Vanmiddag op veel plaatsen sneeuw in het noorden is het min 2. In het zuiden plus 3. Dit weekend erg koud, met temperaturen ver onder het vriespunt. De verkeersinformatie van Flitmeister. Ja, de vrijdagmiddagspits valt gelukkig mee. 12 vertragingen in totaal. Twee langer dan 35 minuten. Het is de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Noorderloos en Everdingen. 7 kilometer met 47 minuten. En de A58, Breda Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar is de hoofdrijbaan nog altijd dicht. Vanwege een spoedreparatie. 7 kilometer file, 37 minuten vertraging. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door auto tauglas. En terug naar de hits. Domein Verschuren. Dat zijn de 40 grootste hits voor vrijdag 9 januari 2026? Olivia Dien hoor je op 9 na Zara Larsen. Dit is Lush Live. De top 40 Q 10 Sarah Larsen deze week opnieuw, want haar hit van 11 jaar terug staat anno 2026 gewoon nog in de top 10 van de Nederlandse top 40. Lush Live geeft het startschot van het finale uur van de live van deze week. Het is de week waarin Nederland oranje kleurt, door code oranje. Ouders en treinen lopen vast in de sneeuw, vliegtuigen blijven staan aan de grond, iedereen glijdt en glibbert over straat. Als ik deze hele week al zeg, het winterse weer brengt ons land tot stilstand. Maar geldt dat ook voor de top 40? Staat het bovenste deel van de lijst ook helemaal vastgevroren? Is er geen beweging in te krijgen? Of glijdt Taylor Swift juist onderuit weg van haar nummer 1-positie? Ik ga er dit uur achter komen. De grande finale van de enige echte. Van 9 januari 2026. Goed dat je erbij bent. Nummer 9 is voor de Queen of Neo Soul. Zo wordt Olivia Dean genoemd. Een tijdje geleden liet ik al een fragment horen van een baby die brabbelend meezong op Man I Need. <middels> van het Spectrum is fan van Olivia Dean. Er gaat nu een video rond van een man ergens in de jaren 80. Uh, niet in de jaren 80, maar dus in de tachtig. Ja, hij hij is een man van 80, oké. Okay. Hij zingt een cover van So Easy van Olivia Dean. Olivia Dean, een vrouw voor alle generaties...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 Cause I make it so easy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 te laat eigenlijk. Liedjes afgelopen. Ik kwam net bij de koffieautomaat. Dan kwam ik Sienna Spyro tegen. Wat? Sienna Spyro. Ik heb even een praatje met haar gemaakt. Zij is vanavond een gast in Stefans Pianobar. Ja, hoe vet is dat? Ze is een van de grootste muzikale talenten van dit moment. En die staat hier vanavond met Stefan achter de piano liedjes te zingen. Ik heb gehoord dat ze Creep gaat doen van Radiohead. Absolute classic. Benieuwd hoe ze dat gaat doen. En natuurlijk haar eigen hit, Die on hill. die gaat ze spelen vanavond. Ik hoorde Stefan net onderweg naar hier, het sprintje dat ik trok, ook nog even repeteren op zijn piano. Het wordt echt prachtig. Vanavond tussen 9 en 10 op Q, de nummer 7 uit de top 40 in Stefans Piano Bar hier. Hi there, I'm Sienna Spire. Come hit me play some live music this Friday evening at Stefans Piano Bar here at Q Music. Me Stop, cause it's worse. Don't could en nog steeds stevig in de top 10. Ze blijven deze week staan op nummer 6. Golden in de ene recht op Q-music. Huntrax is wat je hoort. Dan naar iemand die binnenkort misschien wel het goud gaat pakken. Nate Smith is vandaag een... tip voor de top. T tip voor de top. Ja, country van Nate Smith. 2025 was het jaar van de country-muziek. Ja! Dat yeah! was ook te zien in de top 100 van 2025. Shibuzy, Morgan Wallen, Jelly Roll. Ga zo door. Country was booming vorig jaar. En Nate Smith wil country graag meenemen naar 2026 met After Midnight. Dat is weer country met een hoofdletter C qua gitaar, die typische knauw in de stem. En dat klinkt goed, After Midnight kreeg deze week al veel liefde in repeat of niet. Is met vlag en wimpel de 10 rondes doorgekomen. En als het zo doorgaat hoor je deze track binnenkort in de Nederlandse top 40. Zover is het vandaag nog niet, daarom tip voor de top Nate Smith en After Midnight. Tip voor de top. Tip voor de top.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 Natuurlijk after midnight tot zover de tips voor de top van vandaag. Want we zijn onderweg naar de vijf grootste beukers van deze week, de top 5 van Nederland onderweg. Ja, Taylor Swift is er onderdeel van. Staan ze nog steeds op nummer 1 de ja of de nee. Afgetrapt, die top 5 zometeen door David Gedda, Tosanai en Teddy Swims. You you no, you know Een nieuw jaar. Een nieuwe kant.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 18PLUS speelbewust. Ja, Serieus? 7, oh. Oh, Wat een geld. 18.000. Tot verblikken me. Ben jij de volgende postcode winnaar? Nu bij DK Markt: Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Met 463,9 miljoen heeft de postcode loterij dit jaar... meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcode 18PLUS speelbewust. Eliselot, hey, Wist jij dat papa een vroegboek is? Nee. Waarom boek je nu al? Omdat je bij het prijs van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 NL. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Punt .nl Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil... Wat? Ik wil van mijn auto af. Punt .nl middag is half zes, de ontknoping van de Nederlandse top 40. Nog vijf tracks over. Eerst Q-verkeer van Flitsmeister met zes vertragingen in Nederland en twee langer dan 25 minuten. De 58 Tilburg-Preda tussen Tilburg Centrum West en de Racehof. Door een auto met pech, 5 kilometer met een half uur. En de 58 breda Tilburg de andere kant op tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar is de hoofdrijbaan dicht vanwege een spoedreparatie. De file is 7 kilometer lang, je vertraging 32 minuten. Dan het weekend weer, vanmiddag op veel plaatsen sneeuw. In het noorden is het min 2, in het zuiden juist plus 3. Dit weekend koud, temperaturen ver onder het vriespunt. Adelie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag, D66, CDA en VVD gaan het samen proberen. De drie partijen willen een minderheidskabinet vormen, zegt D66-leider Jette. Het wordt hard werken voor een nieuwe kabinetsploeg... en ook voor de drie coalitiefracties, dat realiseren we ons. Daarom was het komen tot deze conclusie ook geen makkelijker... daar hebben we deze week echt even goed de tijd voor genomen. Maar omdat er dus ook op inhoud en financiën meters maken, voelen we alle drie we kunnen dit aan. D66, CDA en VVD hebben samen 66 zetels in de Tweede Kamer en zullen dus voor steun altijd op zoek moeten naar een meerderheid. Een minderheidskabinet is zeldzaam in ons land. Het meest bekende was Rutte 1 van VVD en CDA, maar toen was er wel gedoogsteun van de PVV. In het noorden van dat land zijn meerdere wegen dicht door de sneeuw en harde wind. Bij Appingedam kwam een vrachtwagen vast te zitten in een sneeuwduin. Die moest door een tractor worden losgetrokken. En de Bijenkorf gaat banen schrappen. Meer dan 150 mensen moeten aan de werk zoeken. En de ontslagen vallen vooral op de werkvloer zelf. Alle zeven winkels die de Bijenkorf nu heeft blijven wel open. Oh, gelukkig. Het schrappen van banen is volgens het bedrijf nodig omdat er steeds meer online wordt gekocht. Maar wat een geweldige winkel. Oh, jij komt daar oh, vaak? Ja? Nee, ik kom daar helemaal niet vaak. Maar als ik er ben, is het een uitje... Ja, het is wel echt. Je In, kijk je ogen uit. Ja, echt een geweldige winkel. Meerdere verdiepingen, super chic. Het is natuurlijk een beetje het heralds, heralds van Nederland. Ja, ik kan niks betalen. Je maar kunt het is niks wel leuk. met z'n allemaal nee. takken duur. Je had vroeger natuurlijk de VND. Dat was dan ja, de poor man's bijenkorf. Als je dan maar niet kon betalen, ging je naar de VND. En als je dan een bonus had gekregen van de baas, dan ging je naar de bijenkorf. Ik was er afgelopen kerst weer om zo'n klein portemonneetje te kopen voor mijn vriendin. Je wordt ook zo lekker geholpen door die mensen daar. Het zijn allemaal zulke aardige mensen. Ja, ik vind het een geweldige winkel. Ja, en dit verhaal is niet echt bestemd voor jonge oortjes. Oh, leuk. Dus let vooral goed op als je wat ouder bent. 18 plus. Daar gaan we het hebben over neuken. Ja, toch? Alle jonge oortjes uitgetjoerd inmiddels. Domin, jacht voor cijfer geeft de Nederlander aan zijn eigen seksleven. Oh, de Nederlander, niet ik. Nee, dat mag later. Maar dit is eerst wel een Nederlander zelf. Oh, ik heb niet gekeken je En nog. Ik gok. 6,5, denk ik. Oh, je zit er akelig dit bij, ja, echt? Ja, het is een 6,7. Oh ja, zie je? Ja, ja, echt gewoon een beetje zo een middenmootje. Ja, het is niet heel verkeerd, nee. maar het is ook niet heel goed. Okay. ruimte voor verbetering. Dat zegt ook wel misschien een hoop over je eigen seks. Nee, nee hoor, nee, joh, ik zit hoor. daar ver onder. Oké, okay, fantastisch. Nou, uit het nieuwe onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn per generatie. Gen Z, 18 tot 29 jaar, heeft het minst vaak seks... maar is daar wel enorm tevreden over. Okay. Toch ervaren ze ook wel prestatiedruk. Een uh, categorie ouder, de millennials jongens hebben juist veel vaker seks en experimenteren ook veel. Hm. En opvallend, 60-plussers plus, 60 lusten er ook nog wel een pop van. Ruim 70% van die doelgroep is nog seksueel actief. Ik heb uh, twee jaar geleden eentje geëxperimenteerd. Dat jongetje, dat wordt deze week zes maanden. Fijne weekend, Natalie. Goed weekend. Yo. David Getter deze week op vijf. Vijf. We will fire time Like all Deze track, wat ons liedje was tijdens de QS Cave Room vorige maand. Maar het is gewoon ook echt een waanzinnige track. Wat dan niet. 12-12 van 12 sommer stijgt deze week weer een plekje door naar een nieuwe piekpositie. Nummer 4 vanmiddag. Gisteren kwam de jaarlijkse lijst met de populairste babynamen in ons land in naar buiten. Bij de jongens is Noah voor de zevende keer op rij de populairste naam. Voor meisjes verschilt het nog wel een stuk per provincie. Noor kwam de afgelopen twaalf, twaalf maanden het vaakst voor. Ook namen zoals Julia, Lieke, Anna en Sophie blijven populair. En in de provincie Flevoland staat er één meisjesnaam stipt op nummer 1: Olivia. Maar staat Olivia deze week in de Nederlandse Stoffeerdig ook op nummer 1? Heroverd Olivia dien deze week het goud. De afgelopen periode werd het gat tussen de nummer 2 en 1 een stuk kleiner. Dus wie weet lukt het haar nu echt om die laatste stap omhoog te maken. Het zou ook kunnen zijn dat het de VD Filia is van Taylor Swift... die deze week opnieuw de allergrootste hit is van Nederland. De finale gaat beginnen, de top 3 van deze week. De komende 10 minuten hoor je precies hoe het zit. En zitten, dat is ook precies wat Ray deze week doet. Ze blijft zitten voor de zesde week op rij. Where is my husband op 2, 3... Op nummer drie. Is er dan meer spanning aan de absolute top? Weet Olivia die in haar troon te heroveren deze week? Zakt Taylor Swift naar nummer twee? Het antwoord is nee. voor de negende week op rij staan, op nummer 2. Dan kun je de nummer 1 van deze week ook wel raden. Tijd om dat officieel te maken. Dit is de Nederlandse top 10 van deze week. Nummer... Sarah Larsen. Olivia Dean. So Niet nodig van en Meteor... and a spiro this lives this for 100 golden up, up, up david get out Teddy Swims and tones and i, I here 12 ar 12:12 for, for Where's my husband Van ray husband? Hey. olivia hey. dean man i need Het de grootste deel van de top 10 is deze week in beweging, maar het topje van de ijsberg blijft helemaal vastgevroren. Die bestaat voor de zesde week op rij uit precies dezelfde hits, in precies dezelfde volgorde. En dus blijft Taylor Swift de koningin van de lijst. Hey, this is Taylor Swift, and you're listening to the Fate of Ophelia on Q Music.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 cold Één van deze week. Dani Bastiaan, gefeliciteerd. Jij voorspelde dat de vedia van Teddy Swift opnieuw de nummer 1 van Nederland zou zijn. Het auto taalgas terrenpakket komt jouw kant op. Veel plezier ermee. Ja, de vedia staat inmiddels voor de negende week op rij op nummer 1. Dat is net zo lang als haar voorganger trouwens, Men Niet van Olivia Dean. De vraag is nu: houdt Teddy Swift het langer vol? Of glijdt zij volgende week ook af naar beneden? Hebben we dan een nieuwe nummer 1? Dat en nog veel meer vertel ik je graag volgende week in een nieuwe top 40. Dat was hem, de lijst van vrijdag 9 januari 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 krijg je alle 40 is nog een keer dan van Stefan Bouwman. Check voor de hoogtepunten de nieuwste aflevering van de Top 40 Weken Overzicht podcast. Die staat over een paar minuten op Qmusic.nl en in de Qmusic-app voor je klaar... of in je favoriete podcast-app. Voor nu een heel fijn weekend en zometeen veel plezier met het Foute Uur met Tom en Bram. De Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Hey ondernemer.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 De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30-U.